De Nederlandse ambassadeur in Ghana heeft de Nederlanders in die voorkust opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. De veiligheidssituatie in die voorkust is de laatste dagen sterk verslechterd. Er zijn voortdurend rellen en buitenlanders lopen er extra risico. Er zijn 52 Nederlanders in die voorkust. De Britse koningin Elizabeth brengt dit jaar een staatsbezoek aan Ierland. Het is voor het eerst sinds de Ierse onafhankelijkheid... dat iemand van het Britse koningshuis voor een officieel bezoek naar de republiek gaat. Precies 100 jaar geleden ging koning George voor het laatst. Toen maakte Ierland nog deel uit van Groot-Brittannië. In de eredivisie is de afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. De graafschap Willem II werd 2-1.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 Danny Lindenloof, daar begin ik meteen maar mee... Je zit nog steeds naast me, ja. gelukkig. Dat was heel spannend aan het tijd van de eerste uur. We hebben het toch weten te regelen. Um, dus dat vind ik hartstikke leuk. Je blijft het hele uur bij ja. ons. Dat, dat, ja, wel. zelf. Het was net, uh, ik weet niet of u het, het eerste uur gehoord heeft... dat begon nog wel chaotisch en dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Want, want uh, nou ja, maakt niet uit. Uh, maar daarom is het zo leuk dat je er nog even bij blijft. En uh, dit, is ook het woord, uh, dit is ook het uur waarin luisteraars kunnen meepraten met ons. En wij uh, hebben een, een luisteraarsvraag bedacht. Eigenlijk een hele, hele rits vragen. En het begint met wat was uw favoriete kinder- of jeugdboek? Las u veel vroeger? Hoe is dat begonnen? Werd u bijvoorbeeld voorgelezen of had u net als Benny een oma... die prachtige verhalen kon vertellen of een opa of wie dan ook? Werd, uh, werd u... Uh, ja, werd, dat voorlezen heb ik, al, heb ik het over gehad. Bent u blijven lezen eigenlijk nadat u uh, als kind begonnen bent? Wat is het belang van lezen voor u en misschien ook wel voor uw kinderen? Hoe stimuleert u dat? Stimuleert... Leert u dat. 0800-121, <lacht> 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. als u wilt bellen en als u wilt mailen... casaluna.ncrv.nl Benny, ik begin even met jou. Heb jij ja. een boek, als ik vraag naar het favoriete jeugdboek... dat er meteen uitspringt, dat meteen in je hoofd komt? Nou ja, de, de inspiratiebron voor uh, voor Negropa Am en de Hemel van Hijfisch... is, is uh, volgens mij onder moeders vleugels. Volgens mij kennen heel veel uh, wat oudere lezers dat, over drie meisjes... die ten tijde van volgens mij de, de, de Amerikaanse burgeroorlog moet hij het ook op de een of andere manier alleen zien te rooien. Dus er zijn best wel goede uh, dingen mee. En verder vrat ik heel veel boeken, waaronder de vijf van het dat... Blijten. Ah ja, dat las ik ook heel veel. En wat las jij verder dan? Ja, ik, uh, uh, ik, ik kom uit een geïnformeerde familie. Dus wij, wij hadden ook vroeger van die boeken van W.G. van der Hulst en zo. Die, die waren heel oud, maar in mijn dat heb ik ook nog meegekregen. Een boek dat ik heel mooi vond. Het is een beetje, ik weet niet of dat heel stoer is om te zeggen, maar dat is Bartje Zoekt het Geluk. Het was volgens mij het geloof ik mijn tweede of derde boek uit die serie van Bartje. Maar had je alleen het laatste deel gelezen? Nee, of? ik had er rest ook wel gelezen, maar dat raakte mij het meest. Want dat ging over. over dat was uh, uh, ja, af en toe een tamelijk romantisch. Dus het ging over verliefd worden. dat Vond ik altijd uh, heel mooi <lacht> als kind al. En, uh, dan, uh, en er zit één zinnetje in, dan zegt een meisje tegen hem... Wat ben je, sterk Bartje. En dat, dat ben ik nooit meer vergeten. Hij was, dus, het was, was een boerenjongen, die ja. was dus heel sterk geworden. Maar dat ging ook over, we hadden het net over goed en slecht. Maar hij, ja. hij, hij, op een gegeven moment wilde hij ook rijk worden. En toen werd hij verliefd op een... Of nee, hij werd niet echt verliefd, maar toen kreeg hij een relatie... met een, een rijke boerendochter, geloof ik. Terwijl hij eigenlijk veel meer hield van, ja, van een armeisje. Het armeis, klassieke verhaal, ja. hè? Ja. Dus ja, ik vond dat heel mooi. Ja. En wat ik zelf ook... Wat, en dat, dat is niet zozeer lezen, maar wat ik deed... was heel veel verhalen maken in mijn hoofd voor het slapen gaan. Daar viel ik bij in slaap, bij mijn eigen verhalen. Oh ja. Dat is wel grappig. Dat is een beetje jammer dat dat is overgaan. Dat is al dat is vrij snel overgaan. Ik was ook altijd de held in die verhalen. ja, ja, ja. behoorlijk heldhaftig. En ja. Ja, Dat klinkt nu als... Dat was echt waar. Daar viel ik mee in slaap. Dus ik... Uh, niet dat je daar bedacht... juist extra wakker van, van bleef. Door nee, door die nou gangen. ja, ja ik, misschien ging ik dan gewoon door totdat ik wel in slaap viel. Okay. Maar dat was, dan viel het met een heel goed gevoel in, in slaap als je, als je de held was. ja. ja. Dat, dan, ja dat, dat had ik trouwens ook, want ik ging dus naar de kerk vroeger. Ja, dat vond ik altijd heel saai. Daar begon ik ook verhalen te verzinnen. Oh, nee, dat ken ik wel, ja. Vooral tijden, bij, bij ons was het dan tijdens de preek. Ja, daar nee, heb ik ook, ook uh, heel gefantaseerd. Ja. Ja. <laughs> ja, dus, maar misschien, ik weet niet of dat, of dat kwam doordat ik boeken las. Vroeger, ik denk, vroeger las ik meer nog dan tegenwoordig. Dat is Vrij druk en zo. komen we er lang niet altijd ja. meer aan toe. Maar uh, ja, en heel veel van die bekende boeken... De Vijf noemde je net. Uh, ja. de, de Chameleon. Pinkeltje ja. kan ik me nog herinneren. Ja. Ik weet niet of je dat zelf al voorgelezen werd. Het maar... was een... Ja, het dus is volgens mij in de leeftijd dat je begint... dat je voorgelezen wordt en dan ga je ze allemaal zelf lezen. Ja, nou ja heel er zijn ongetwijfeld allemaal boeken die ik nu vergeet. Maar heb jij nog één ander boek? Want je hebt dan die uh, Onder Moeders Vleugels. Nou, wat ik me vooral herinner, is bijvoorbeeld een boek... wat ik heel erg eng vond. Dat was het boek Pinocchio. En dat was met uh, ouderwetse illustraties. En vroeger waren ze niet zo heel erg voorzichtig met illustraties. Uh, want het was meer een boek voor volwassenen. En ik weet dat ik dat boek dat ik dan niet kon kiezen of ik dat boek nou open moest neerleggen... als dus ik ging slapen of dicht. Want ik was wel heel erg gefascineerd door die enge plaatjes... maar ik dacht ik kon er ook niet van slapen. Ja, ik was bang dat ze eruit kwamen. Ja, denk ik. Die jochies met die lange neus. Ja, ja. De hele, hele enge tekeningen waren dat. Ja. Ja. En, en um, ben jij, Heb jij in iedere fase van je leven veel gelezen? Van je leven veel uh, Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik kon lezen... heb ik alles gelezen wat los en vast zat. Ik las ook toen ik nog vrij jong was boeken bijvoorbeeld voor, uh, voor volwassenen. En daar snapte ik dan drie kwart niet van. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Want ik vond, ik vond het toch leuk om te lezen. ja, ja. Dus, Ooit zei iemand tegen mij, lezen is zo belangrijk... ook al lees je maar één bladzijde uit een boek... dan is dat nog mooi meegenomen. Ja. Je hoeft het niet allemaal uit te lezen. Vind je dat nee. Ja, gewoon hoe meer je daarmee in aanraking komt, natuurlijk hoe beter. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een pleegkind, die is, uh, uh, ze, uh, die is dyslectisch. Dat is ook wel heel erg leuk, dan ben ik een schrijver en heb ik een dysle dyslectisch pleegkind. En voor hem is lezen uh, een soort van, van hordenloop. Wat hij heel blijmoedig doet, maar dat, ja, dat is, uh, hij leest echt op een andere manier. En hij moet dat, rusten, hij moet dat echt uh, rustig doen. Maar dan zeg ik ook iedere keer, het gaat er ook niet om, het is geen, uh, geen wedstrijd. Lees dan maar gewoon totdat je denkt. Nou, ben ik moe. En dan stop ik met lezen. Dat is prima. Komt hij er wel in dan, in zo'n verhaal? Ik lees hem bijvoorbeeld heel veel voor. En dat vindt hij hartstikke lekker. En af en toe leunt hij er ook wel heel erg lekker in. Zo leuk vindt hij dat. En wat is dat erin leunen? Dat ik soms ook wel eens denk, van als ik, ik ben nou een heel spannend verhaal aan het voorlezen... als ik nou gewoon zou stoppen en zou zeggen... nou, nou moet je het echt zelf gaan lezen, op, juist op een spannend moment. Misschien dat hij het dan wel zou doen, maar ik vind het zelf zo leuk. <laughs> jij leunt er ook in. Hè? Ja, ik leun er ook in, absoluut. Le zeg nog even, heel kort, waarom lezen zo belangrijk is voor jou... en waarom jij het belangrijk vindt ook voor anderen. Ik, ik kan daar niet eens, een, dat niet eens in één een zin nou, zeggen, doet, maar je maakt, je, maakt, je maakt echt uh, kennis met andere werelden. Je maakt, je, je komt in, in hoofden en levens van andere mensen. Je leert je verplaatsen in allerlei situaties. En, uh, en je leert dat taal een prachtig levend iets is uh, waarmee je kan voeden. Hm. Was dat is een mooie zin. Het dus goed, ja, dat is heel prachtig. <laughs> Alweer, als ik jury was, dan had ik er wat moois over bedacht. Dan nog één ding dat ik er toch nog even over wil vragen. Want ja. jij bent in de huid gekropen van een meisje vooral. Ja. Van allerlei meisjes, ja. maar vooral van meisjes. En oma en dat is een heel oud meisje, maar ook Ving uh, ja. en haar zusjes. En ook Liesel. Is dat extra leuk? Als jongen, als man? Uh, ik, ik heb er nooit zo over nagedacht of het, of het extra leuk is. Dat personage deed zich zo voor... En wat ik al zei, ik las vroeger... bijvoorbeeld, ik zat uh, in, in, uh, mijn eerste bibliotheekje was een nonnenbibliotheek... en dan had je een hele sterke scheiding tussen jongens- en meisjesboeken. En ik las alle jongensboeken in dubbel tempo... zodat ik daarna die meisjesboeken mocht ja. lezen. Want toen konden ze me niet meer tegenhouden... want ja, ik had die boeken al allemaal gelezen. Dus ik had ook wel, uh, ook wel een voorkeur voor, uh, voor bijvoorbeeld van sterke meisjes... die zich dan opwerkten uit uh, moeilijke omstandigheden. Had je in de vijf ook, hè? George heette ze, geloof ik. Ja, George Georgina bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik een heel erg fascinerend personage veel beter dan die Suffa Annie die uh, alleen maar heel lieve ja. meisjes achter was. <laughs> Sorry okay. dat ik het zeg, maar, maar zo maar, veel... maar dus het is niet zo dat je denkt van het is extra spannend voor mij en extra uh, ja, bijzonder nee. ook om in de huid van. Het een is meisje... zeker, het is zeker extra uh, bijzonder. Ik had het laatst met Floortje Zwichtman die het boek al heeft geschreven over een homoseksuele jongen, ja. trilogie, en toen zei ik Floortje, ze gaan vast een keer aan mij vragen waarom ik over een meisje schrijf en aan jou waarom jij vanuit een homoseksuele jongen schrijft. Ja, want jij bent en... zelf homoseksueel. Ja, ja. Uh, Doe je dat dan bewust niet? Doe ik wat bewust niet. Over een homoseksuele jongens schrijven. Uh, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Ik heb, ik, ik, ik en ik er zijn prachtige boeken over verschenen. Maar ik denk, het is vooral met een verhaal... dat moet uh, tot je komen en, en een personage. En dat heb ik behalve in mijn tweede boek... kwamen twee vaders voor en een, en een jongen schuilen in een jas. En, uh, maar dat ging niet daarover. Dat ging vooral over uh, een jongen die een, een zware ziekte heeft overwonnen... en die in zijn gezin wordt opgevangen. En dat waren twee vaders, maar uh, over die, dat, die relatie heb ik eigenlijk nog niet geschreven, maar wie weet. Hm. Oké, okay, mooi. Ja, ondertussen werd ook iets in mijn oor, oor gezegd uh, over Anne de Vries. Die, uh, ja, maar zei ik daar iets anders over? Ik zei niet dat de WG van der Huls was. Ik, dat dat, dat okay. misverstand is misschien ontstaan. Ja, maar uh, iemand belde over Anne okay. de Vries. Ja, sorry. <laughs> uh, dus laten we naar de billen gaan. Ja. Uh, en uh, nee, de vraag, ik zeg het nog maar eventjes. Wat was uw favoriete jeugdboek? Las u veel vroeger? Hoe is dat begonnen? Werd u vaak voorgelezen? Bent u blijven lezen? Wat is het belang van lezen voor u en misschien ook wel voor uw kinderen? Hoe stimuleert u dat? Uh, 0800-1121, 0800-1121. Als u wilt, mede NCRV.nl Aan de telefoon, Hanna. Ja, goedemorgen. Heeft u veel gelezen? Ja, heel veel. En leest u nog steeds? En uh, Nee, maar ik wil iets leuks vertellen. Oh. Uh, ik zat vroeger op de Hilversumse schoolvereniging en we hadden een juffrouw, die heette Juffrouw van der Klei. En de school begon om kwart voor negen en dan begon zij om, uh, met voorlezen. En het boek wat ik me herinner was Kinderen van de Grote Vjeld. Mm. Ik dacht Rutgers van de nou, maar dat weet ik niet zeker. Dus je, je piekende er niet over om te laten komen. Want juf die las voor op een manier en eindigde dan ook altijd op een spannend gedeelte, waardoor ieder kind altijd op tijd was. De grootste straf was als je te laat kwam, want dan moest je op de gang staan, eh, buiten blijven. En nee, het was werkelijk geweldig. En die vrouw die had zoiets van, als het zielig werd, en het was ook vaak zielig, dan had ze een zelfgebreid vest aan. Waar, en dan deed ze al die knopen open en dicht en dan werd ze helemaal rood. Het was zo schattig. ja. Maar ik heb altijd veel gelezen en ik ben blijven lezen en ik heb mijn kinderen voorgelezen en ik ben zelf ook juf geworden. Oh, en oh ja, ook in de klas veel voorgelezen? Ja, zeker. En hetzelfde trucje toegepast? Nee, dat was toen niet van toepassing, maar wel veel gelezen, veel verteld en ja, het is geweldig gewoon. Lezen is gewoon super. En, en denkt u ook dat het ermee te maken heeft dat die juf dat zo handig aangepakt heeft in uw nou, juf? weet je las altijd al. Ik kon al lezen toen ik geloof ik vijf was of zo. Want ik had toen kindervlamming en we hadden een kindermeisje, of een juffrouw in huis van mij geloof ik, en die had een boek en het heette Naar de Zuivere Rivieren. Ik weet nog God niet wie het geschreven heeft, maar het was ook heel zielig en dat las ik dan met tranen. Hmm. <laughs> ja, ik vind het heerlijk om te lezen gewoon. Ja, en altijd blijven doen dus? Altijd en nog steeds. En als, als ik u vraag naar een favoriet kinder- of jeugdboek? Welk, wel, nou ja, maar... dus de uh, Kinderen van de Grote Fijal, dat vond ik geweldig. Ja, en tegenwoordig, ja, ik lees echt alles. Uh, ja, zeg maar, noem maar wat op en ik lees het. Hm. Nou, daar ga ik dan niet aan beginnen. Dan, uh... Nee, begin maar niet, want dat is uh, eindeloos. Maar het is een heerlijk iets. Ik heb ook uh, helemaal geen, uh, ja, zeg maar internet en al die dingen. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik lees. Mm, mooi. Dat is het belangrijkste. En dat werd enthousiast verteld. Ik dank u wel voor het bellen. Oké, okay, dag. Goeienacht, hè. Dag. dag. Jan Filippo. Ja, goedenavond. Filippo. Is het Filippo of Filippo? Filippo. Filippo, sorry. Ja, dat maakt niet uit. <laughs> ben ik al zo lang gewend. <laughs> ja, dat zeggen heel veel mensen. Ja. Welke boeken of welk boek vond u prachtig als kind of als jongere? Godfried Bowman's, maar dat waren die jeugdboeken. Die moest je dan op school lezen. En dan moest klassicaal klassikaal worden voorgelezen. Weet je, iemand één stukje lezen? Was het was het, het boek uh, Pim, Frits en Ida? Klopt dat? Ja, dat ging over kinderen. Ja. En er was een oom Ferdinand bij. Die ze altijd weer ergens uit, uit de Penaire die redden. Ik meen dat ze ook ergens in de grotten van Maastricht zaten. Ja, staat, de, ja, of ja zo. ik herinner me die ook. <laughs> ja. Grotten van Maastricht, in de buurt bij jou. Ja. Maar... Nou dat, dat, dat vond ik toen zo. In. Maar dan moest je. Iemand moest dan een stukje voorlezen. En dan al, iemand werd aangewezen. Maar ik kon het niet laten om het gewoon door te lezen. Dus ik zat nooit meer bij het stukje wat ze aan het lezen waren. Oh, ja, dat Want wilde ik wilde weten wat er gebeurde. En dan zag die lerares, die zag dat gewoon. En toen zei ze, ja, en dat vond ze heerlijk dat ik dus mezelf aan het lezen was. Maar was als u een beurt kreeg, dan ging het mis, hè? Dan ging het mis. Maar, <laughs> ja. maar ik kreeg er nooit uh, straf voor, want ze vond het juist heerlijk dat ik aan het lezen was. Dat, dat begreep ik achteraf pas, hoor. Ze vond het juist leuk, van, ja, jij bent geboeid door het boek, ja. dus je gaat lezen. J jij snapt waar we mee bezig zijn. En dat vond ik wel het uh, meest frappant. Ik kreeg er nooit iets van, nee, je weet niet waar we zijn. Ja. Ik zat niet te dromen, nee, ik, ik wilde een boek uit hebben. Mm. En als u niet op school was, las u dan ook veel? Um, ja, toch wel, ja. ja ik kan me een, een, een raar boek herinneren over een, een, een pocket, met een ventje met een... Uh, ja, met een toverkrijtje of zo. Ja, ik weet niet eens meer wat het is hoor. Maar dat, dat, dat vond ik ook leuk. En uh, Erik, het grote insectenboek. Ja, dat van dat vond ik ook, ja Dat vond ik ook heerlijk om te lezen. En, en bent u blijven lezen? Leest u nog steeds veel? N nou, veel. Regelmatig. Ja, ja, ja een, een tijdje terug. Toen, toen kwam ik ja, op die... Ja, de porselein... Ja, ja is een oudere oude boek hoor. Uh, over de porselein... Ja, dat ging over porselein. een drie... Uh, ja, dat is heel oud trouwens. Ja. Uh, ja, dat ging over de... Ja, hoe heet dat nou al? Ah, maakt niet uit. Maar wat, wat is daarover over te vertellen? Nou, dat is een uh, driedelig uh, boeken. Moet ik uh, even kijken. De Porseleinboom en Landel. Het zegt me niks. Nee. Jou? nee. Nee. Maar was het mooi? Ja, dat is een heel, uh, hele mooie trilogie. Ja, ja, nee, ja hij, die, die moet toch heel bekend zijn? Ja, wij, ja, wij kennen die. niet. De Lantel, de kroon van de porseleinboom? Nee, dat zegt me niet. En, en, en, dat is een... Uh... Nee, ik ga oh, even, want u bent volgens mij nu aan het... Ik ga, ik ga even weer uh, verder naar een volgende bellen, meneer Flipko. Ja, maar ik, zo ben ik aan het lezen gekomen en dan, uh, ja, dat zijn oude boeken, maar die zijn ook heel mooi. Oké, okay, hartstikke fijn. Dank, dank u wel voor billen. Ja, en een goede nacht. Dag. Dag. Me mevrouw Spekman. Ja. Hallo. Goeienacht. Het uh. eerste waar ik aan zat te denken... aan uh, rijmpjes. Jantje zag eens... Ach. pruimpjes uh. hangen. Oh, als eieren... zo oh, groot. Nou, en... dat waren allemaal gedichtjes. Van Hieronymus van Alve? Ik weet het niet, want... ik heb het nog. Uh, Klopt dat? <laughs> en... Uh, uh, uh, de Jaargetijden van Rie Kramer. Voorjaar, uh, voorjaar zomer, winter, herfst. Uh, die heb ik nog. En hetgeen wat ik zelf het eerste heb gelezen... De spin van Sebastian van Annie en Gischmied. oh ja, dat is ook mooi. En daarna op school uh, uh, Fleuko de minstreel Het slot op de hoef. Uh, nou, uh, gaan we door... Maar het, me, het eerste scho naderhand schoot me binnen. Mijn broer, broer was vijf jaar jonger en die zat ook een, bo een boek te lezen. En ik hoorde hem nog zeggen en mijn moeder zei stil, stil, stil. Hij was aan het lezen en hij had het over je zus, je zus, je zus. En waar had ik het nou toch over? Hij, ha hij ha had het woord Jezus. Nou? En hij sprak over je zus. En wij stonden krom van de lach achter de deur. Maar we liepen hem gewoon doorgaan natuurlijk. Het zijn prachtige herinneringen. Want ze hebben mij verteld... Ik werd voorgelezen en dan uh, was het klaar. Ik weet dit dus niet zelf, hè? Nee. En dan ging ik zelf vertellen. En Jan Das, en Jan Das, en Jan Das. En, Jan das, en dan... Nou, een of ander uh, verhaal. Maar ik ben blijven lezen. En nu lees ik heel veel biografieën. Oh, waarom bent u daarvoor gaan... Uh... Kiezen? Omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis en politiek. En dan haal ik de uh, biografieën eruit van mensen die ik uh, ken of van gehoord heb. En dan lezen wat voor een leven ze gehad hebben. En dat vind ik ontzettend interessant. En dat vindt u leuker dan romans, dan fictie? Uh, fictie hou ik niet van. Romans hou ik wel van. En uh, uh, reisverslagen en zo. Landen waar ik nog graag heen wil en zo. Ja, ja. Ook mooi. Zal ik nog even een klein stukje van Jantje zag een hangen voorlezen? Ja, daar ga ik meedoen. Even terug in de tijd. Het is inderdaad van Hieronymus van, van Alvertuis. Goed, als u begint, dan val ik in. Jantje zag een hangen. O, oh, als eieren zo groot. Het als, dat Jantje wou gaan overgekund. plukken. Maar zijn vader hem verbood. Hier is, zei hij, nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet. Ja. Maar, ja, Ik had een maar dan boom zo volgeladen. Ja, dat mist mijn 1, 2 pruim. Nee, nee, 5, 6 pruimen niet. <laughs> ja, ja, helemaal niet. Maar goed. ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken. Ik loop heen. Zou ik om een hand vol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. En dan komt er nog een. En dat schijnt trouwens, want dat vinden wij nu tamelijk braaf. Maar het schijnt helemaal niet braaf geweest te zijn in de tijd. Nee, nee, nee, nee. Maar. De, de, de, de, de... De korsten lusten geen eieren, dat stond in hetzelfde boek. Maar dat lusten die dan spek in de pan. Oké. Okay, ja. <laughs> maar dat staat allemaal in hetzelfde boekje. Heel mooi. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Dag. Dag. Annemie. Ja, goeienacht. Hallo. Ik was zo blij dat jullie Benny Lindeloof in het programma hadden. We hebben hem nog steeds in het programma. U kunt wat <laughs> tegen hem zeggen nu. Goed, Goeie. Ik, ik heb tot een paar dagen geleden, bij hoog en bij laag volgehouden. Ik kom zelf uit Limburg en ik ben 72. Ja. Bijna. En ik heb tot een paar dagen geleden bij hoog en bij laag, zelfs bij twistgesprekken in de boekhandel waar ik zijn boeken gekocht heb, ja. Thuis met Negen armen en de hemel van heifjes, ja. heb ik volgehouden dat Benny Lindelof een vrouw was. En ik had ze in de boekhandel ervan overtuigd. Iedereen <laughs> ging geloven ze geloofde u. dat hij een vrouw was. En ik zei, het is onmogelijk dat een man zo goed levens van die meisjes kan beschrijven. En dat je ge... kissenpist onder elkaar. En dat materiaal gaat uit Limburg. Die oma. het is gewoon mijn oma. Dat herkent u heel erg van nee, uw eigen nee, oma. Nee, hij heeft het gewoon over... Maar u zegt, mevrouw... Mevrouw, u zegt ja. hij. Maar u praat met hem nu, hè? Ik praat ja, ja, ja, nou deze, ja, er zijn nog... twee stemmingen, ja. Gaan we mijn mond nu even. Oh, Penny, ik vind het ontzettend leuk. En ik heb zitten uitzoeken waar je nou precies vandaan zou komen. Want ik dacht, het is in de buurt van Romunie. Ja. En toen dacht ik, nee, het is iets hoger in Limburg. Want ik herken de verhalen van mijn vader. Oh ja. We... En toen dacht ik, nee, maar het is op de grens. Toen dacht ik, oh, het is bij echt of zo daar in de buurt. Ja, het is... Want je dacht, in bij echt heb je geen mijnen. Dus het moet zuidelijker zijn. <laughs> en toen dacht ik, nou, dan is het dus... Het buurt van, ja nee, en en ik en ik kom zelf uit Heerle. ja En mijn paarden die ken ik. Ik ben zelf ooit een keer bijna doodgetrapt door oh, ja. een grote tick Zeeuws paard. Mijn moeder heeft mij toen met een hele grote houten lepel... heel hard op mijn billen gegeven. Zo'n lepel waarmee je in een grote zinke uh, ketel... de was uh, in de week zette en kookt. En die haalt ze eruit. Zo'n zo lepel, zo'n houten lepel die helemaal wit uitgeslagen was. Ze was zo geschrokken. Want ik deed iets onder een paard. Zo'n hele groot, dik trekpaard. Ja. Van die sokken aan zijn voeten. En ik ging eronder staan. En dat paard had... Zijn baas doodgedrukt. Ja. Dus, ja maar, maar goed, wat hij beschrijft. Hè, dat leven, ook dat, oorlog, dat leven uit de oorlog. Kijk, mijn, bij mijn grootvader zat een Joodse familie ondergedoken. Dus ik ken een heleboel verhalen. Ik ken ook de spanning waarin mensen leefden. Uh, uh, waarop waren ook veel NSB'ers in Limburg. Ik ken de verhalen van mijn moeder. En wat bijzonder dat u dat zo uh, herkent. Ik, herken, maar ik, ik, heb, ik ben er heilig van overtuigd. Dat Benny een vrouw was. Omdat dat de manier waarop hij de school beschrijft. De, de, de, de, ook de, de omgang met de nonnen. En dan de, de drama in het leven van het meisje niet verder te mogen leren. Omdat de brood op de plank moet komen. En een beetje een soort hardheid van die oma. Maar die oma is eigenlijk helemaal niet hard. Hm. Maar die heeft al die zorgen op haar schouders. Op haar hele leven. Van die familie, dat gezin bij elkaar houden. Volgens mij bent u familie van de familie Boon, als ik het zo hoor. Nee, nee. Mijn grootvader komt uit de kant van Maastricht. En mijn vader uit de kant van bonon Westen, Maar die komt uit Noord-Limburg. Maar dus, er zit zo ontzettend veel in. Van... Kijk, ik heb ik had ook zijn oma van vaders plan, Die vertelde verhalen. Dat waren mm -hmm. dorpsverhalen. Dat waren verhalen ja. van de eeuw daarvoor, van de 19e eeuw. Van mensen die bockeries verhalen. Ja. En verhalen van hoe mensen door de bos liepen en, en stroop maakten. En rovers en in en een boom klimmen. En ik heb die verhalen aan mijn kinderen doorverteld. er waren zulke leuke verhalen. Daar zat ook spanning in. Dus u vertelt ook uh, verhalen door aan, aan uw kinderen? Ja, ik heb mijn kinderen toen... Ze Klein waren heb ik de paarse een kleine verteld. Over een muis, het hij een tandje in de grond. Ook met die, met die intonatie, die ja. dialect. En ik in mijn in mijn familie, mijn gezin, zitten dialecten uit Midden-Limburg en uit de omgeving van Maastricht. Maar de kant van Kerkrade, daar kwam ik ook. Dus mm -hmm. je leert, je wordt heel taalgevoelig. Ja. Want je leert al die verschillende dialecten te onderscheiden. Je kan horen aan hoe iemand roi zegt. Dan weet je meteen, die komt konden het omgeving maar mm. ik, maar de omgeving voor rond. Maar wat ik eigenlijk zo bijzonder vond... De rol van die vrouwen in dat Limburgse land. Ook dat, dat, dat verbond tussen die oma en die non. Mm -hmm. En... Dat, en ook de rol van zeg maar, een rijk iemand in een kleine gemeenschap. Hoe, hoe mag ik uh, ja. u vragen hoe u in contact bent gekomen met de boeken van Wendy? Ja, ik kom in een kleine boekhandel in Driebergen, mensen lekker in de, in de buurt. En ik ben altijd aan het snuffelen. Als ik iets wil weten. En ik heb kleinkinderen. En dan zoek ik. Ik, ik, ik geef mijn kinderen met een verjaardag en met Sinterklaas altijd boeken. Ik kom met een onderwijsgezin. hadden toen ik jong was, was er geen geld voor boeken. Ik las Puggen Mooi. Ja. en ik las grim. Maar even, toch, even terug naar de vraag. En toen bent u. Nou, ik gewoon. ik ben, als ik als ik in boekhandel kom, ga ik ook altijd snuffelen tussen. Uh, uh, ik heb mijn kinderen opgevoed met literatuur. En ik keek altijd naar recensies en dan ging ik ging zoeken naar iets wat in hun belangstellingsfeer was, maar het moest ook een beetje niveau hebben. Dus ik weet ook hoe ik mijn vragen moet stellen in de boekhandel. En ik weet ook dat mensen die graag in de boekhandel werken, dat die graag klanten hebben die geïnteresseerd zijn. Dus dan ga je samen zoeken. En dan ga je samen praten. En toen ik dus las dat het een boek was wat gesitueerd was in Limburg, toen dacht ik, oh dat moet ik lezen. Hm. <laughs> en toen ging ik het lezen en toen dacht ik, dat gaat over mijn familie. Dat gaat over mijn jeugd. Dat gaat over wat ik meegemaakt heb. Dus ja, ja ik, vind het ik was zo blij. Ik heb, ik heb, ik heb vanmorgen ben ik nog een vriendin gaan bellen, die komt uit de buurt van Rotterdam. En, en, die, en die, die, is, die is Joodse. En ik, zei, en ik had haar gezegd, je moet die boeken gaan lezen. Want dan begrijp je iets van waar ik vandaan kom. Want hm. wij hebben een hele andere achtergrond. Ja. En nou ja, ik zei, hé, hey, hij heeft prijs gekregen. Ja, dat heeft hij dubbelend verdiend. Maar het is geen vrouw, het is een man. <lacht> en u praat nu met hem. Wilt u nog één ding tegen hem zeggen? Nou, dat, dat hij me heel gelukkig gemaakt heeft. Nou, ah. ik, uh, ik heb hier rode wangen. Ja, echt? Nee. Nou is Benny Lindelof wel wat gewend sinds het Fury-rapport, maar, uh, nee, maar wist, dit kan er ook wel voorbij. Ik was wel was dol op hem voor dat die prijs. Nee, hij heeft, echt, hij heeft echt mij een cadeau gegeven. Aha. Nou. En ik, en ik heb vandaag nog met een nichtje uh, van mijn moeders kant heb ik aan de telefoon gezegd: we willen een reunie gaan organiseren. Ik zeg: je moet die boeken van Benny Lindelof lezen. Het gaat over ons. <laughs> Wij zijn bezig met een soort een stukje van de familie van mijn grootvader uit te zoeken. Ja. Annemie... Ja, en ik durf het bijna, want voor Benny is het ook jammer, maar ik ga toch ja, dit nee, gesprek nee, ik, nu af... Ik zal uren doen door. Maar... Ja, ik hoor het, jou. Ja. Vind je en... het heel erg als ik nu tot naar een volgende ben? Of wil je nog ja, even door? Nee, prima. Ja, dankjewel voor het ja. bellen. En ja. nou, nou, hartstikke leuk. <laughs> is echt... Ik bedoel, ik krijg er bijna rode wangen van. Ja. Dat, is voor... ja, dat moet toch wel leuk zijn, en dit, hè? Nou, dit is heel bijzonder. Dat ja. mensen dit, gewoon dat je het dan ook echt zelf herkent. Op een gegeven moment, heb je hebt het verzonnen, maar... Ja, dat het toch dat het die weerklank heeft. Dat hoop je natuurlijk wel. Hè? Dat ook mensen van de generatie, dus niet alleen jongeren, maar ook mensen van die generatie, dat, uh, dat herkennen. Ja, dat vind, ja. ik heel, vind ik heel mooi. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Ik ben niet voor niks hier blijven zitten. Hè? Nee. <laughs> We gaan naar de muziek. Maar even een mailtje daarvoor. Van Jos, die schrijft: Mijn favoriete jeugdboek en Jeugdheld is De Witte van Ernest Klaas. Het werd ons voorgelezen, daarna heb ik het zelf gelezen en vaak herlezen. Zijn wandelgangen en belhamelstreken had ik als een film in mijn hoofd. De Deceptie was groot toen ik in de jaren zestig met mijn vader naar Sichem reed. Niets klopte, de abdij van Averboden, het station in Diest, alles was anders. Toch een prachtig verhaal, het heeft in elk geval mijn sympathie voor België en de Belgen vergroot. Mooie nacht. We are all made of stars van Moby. We are all made of stars. Mooi. Ik ga nog even een mailtje voorlezen. We hebben het over de vraag, wat was uw favoriete jeugdboek? En uh, nou ja, hoe bent u erin begonnen? En hoe is het verder met uw leesleven gegaan? Om het even kort samen te vatten. Um, iemand schrijft, en dat is... Uh, Margriet van Webben. Van ja, je hebt ook kent haar. Oh, je, ken haar. Oh, je <laughs> kent haar. Ja, ik ken haar. Wie is dat dan? <laughs> Dit is uh, een schrijfcollega van mij. Een, uh, een dichteres. Oké, okay. zij schrijft, beste redactie, of vind je het, het leuk om voor te lezen? Ja, ik wil ah. het wel voorlezen. Doe maar. Beste redactie, mijn favoriete jeugdboek. Klare de Groot, de Malle Negen, illustraties Rijn van Looy. Ik kreeg de Malle Negen op mijn tiende verjaardag van tante Truus en oom Henk... de met mijn ouders bevriende buren. Ik verslond het boek over dat grote gezin van vader, moeder, zeven kinderen... en een vrachthuisdieren dat van Amsterdam verhuisde naar het Friese platteland... Veel drukte, spannende avonturen in zeilboten en op krakend ijs, eieren van kippen met echte namen, ontluikende liefdes, verse aardbeien en Amerikaanse kampeerders in de boomgaard. betrots was ik toen ik een boek mocht meenemen... om te laten voorlezen in de klas. Zouden mijn klasgenoten het ook zo'n mooi boek vinden? Zuster Loyola... Wij, zeiden Jola, begon met voorlezen uit De Malle Negen... maar na het eerste hoofdstuk sloeg zuster Jola het boek met een klap dicht. Ik kon het weer naar huis nemen zonder verdere uitleg. En thuis hoorde ik de ware reden. De Malle Negen ging over een, domino en zijn, een dominee en zijn gezin... en dat ging de geestelijke van de Rooms-Katholieke Sint-Rosa-school te ver. Veel later begreep ik hoe bijzonder die vriendschap moet zijn geweest... van mijn Rooms-Katholieke ouders... Met hun zwaar gereformeerde buren in de verzuilde jaren 50. Hartelijks, magiet van Bebber. Nou, mooi voorgelezen. Ga ik naar de eerste beller. Na dit muziekje althans. Dat is niet de eerste beller natuurlijk in het programma. En dat is Saïda. Goeienacht. Hallo, het is Saïda. sorry. Ja. Ha ja. hoi. Hallo. Um, ik had vroeger op de basisschool een meester. Tom ja. Vos, heette die? Hoe heette die? Tom Vos. Tom Vos, ja. Ja. En hij was de beste voorlezer ooit. Want uh, hij kon uh, zo meeslepend en op een uh, spannende manier voorlezen uh, dat het altijd net leek alsof ik uh, zelf midden in dat verhaal zat. En, uh, en elke woord wat hij uh, voorlas, um, ik herkende gewoon alles wat hij, wat hij voorlas zonder dat ik het verhaal uh, vooraf kende. Echt dat goed? Of, uh... Ja, ik probeer. Ik probeer nee, ik probeer te begrijpen wat je daarmee bedoelt. Want hij las voor. Hij las voor en, ja, hij las zo... voor, en ik, ik, ik. Ja, hij is, ik, ik werd gewoon helemaal in dat verhaal meegesleept. En ik herkende gewoon alles zonder dat, verhaal, zonder dat zelf meegemaakt te hebben. Zonder dat ik het verhaal kende. Ja, ja. Je kon je Kenden... zo goed inleven daardoor. Juist. Dat is het <lacht> heel woord. En. Um... En kwam dat, dan, kwam dat dan door het goede verhaal of door het goede voorlezen? Of door allebei? Ja, de manier waarop hij voorlas En uh, waar, waar de manier waarop hij dat verhaal gewoon neerzette. Um, hij maakte gewoon het verhaal door, door de manier en de toon waarop hij, waarop hij voorlas Maakte hij het verhaal uh, ja, gewoon heel spannend en zo. En dan s'avonds als ik die, nacht, die avond dan thuis uh, in mijn bed lag. Dan leek het net alsof ik in dat wereldje van. Uh, van uh, hoe heet die man? Uh, ja, die schrijver dan, maar dat filmpje. Die, die, die, dat die jongetje heette uh, Daantje. Leek Leek net alsof ik Daantje zelf was. Van, uh, dat boek van Roa Ah Ah, oh, wereldkampioen. Ah, oké. Okay. Ja. En dat, dat leefde jij dan nog eens. Uh, of dat, uh, dat, dat, dat hele verhaal kwam dan weer in je hoofd? En, en, en dat ging ja. je nog eens naleven? En dan, en... Ja, dan lag ik in mijn bed. En dan deed ik net alsof dat ik in een caravan lag lag. Dan, dan was het ook een beetje schemerig en zo. En uh, ja, ik vond dat gewoon echt de manier waarop hij dat voorlas en zo. En gewoon ook die vader-zoon relatie. En uh, af en toe was het ook best wel zielig en zo. Ja, ik vond, hij kon dat heel goed voor, uh, heel goed verwarden, zeg maar. En, en, en stimuleerde jou dat ook om zelf te gaan lezen daarna? Nee, want ik val altijd echt... Dat is letterlijk zo. Dat was zo. Ik had een, echt een hekel aan lezen. Hm. Ik vond het altijd heel leuk om voorgelezen te worden. Ik had ook vroeger, was mijn moeder lid van uh, Lectorama. Ja. En dan had ik heel veel luisterstrookjes. En ik denk dat dat zo uh, is gekomen dat ik, dat ik altijd uh, in slaap viel met luisterstrookjes. En, en hoe is het nu? En nu uh, wil ik zelf een boekje schrijven. Oh, en, en, en lees, je ook, ja. lees je ook boeken? Of, uh... Uh, ja, steeds meer. Ehm... Uh, meer, meer, uh, Geen kinderboeken. Geen, gewoon echt waar gebeurde verhalen lees ik. Ho dat vind ho ik. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 27 geworden. Ja. En ik praat. Uh, mijn meester. In die tijd dat hij er uit Rodal voorlas. Ja. Uh, was ik zelf tien. Oké. Okay. Maar ik heb een, uh, een biografie, een autobiografie van Dick Bruna gelezen. Ja. En ik, was, ik ben helemaal geïnspireerd door hem. Omdat. Uh, omdat. Uh, ja, dat Weet je dat zeggen? Ik ben eigenlijk ook een beetje moe. Ik kom niet goed uit mijn woorden. Nou, ja, het gaat maar, goed. Hè? Maar het ging eigenlijk zo. Uh, Dick, Dick Bruna, die, dat, is een, dat is een man die komt uit Den Haag. En die ja. had zelfs ook een konijn vroeger. En uh, hij woonde in de buurt van, uh, van Kijkduin. En ging hij altijd een beetje wandelen met zijn kinderen en zo. En zijn, zijn kindje die noemde die konijn altijd Nijntje. En uh, om zijn kinderen bijvoorbeeld bij tandenpoetsen, ging hij altijd een verhaaltje voor, uh, voorlezen en weet ik veel wat allemaal. En zo is dat eigenlijk, uh, is dat eigenlijk ontstaan, dat, dat verhaal -nijntje. Ja. En, en hij um, wilde dus zeg maar uh, een boekje op de markt brengen, maar niemand geloofde in hem. Ook omdat die kleuren heel veel, wat is dat, hoe noem je, zeg ik dat goed, kost, kost uh, uh, hoe heet dat? ...contrasterend of zo. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zijn hele primaire kleuren. Ja, primaire kleuren zijn het. Ja, en uh, de, de uitgever die wouden daar niet mee in zee gaan... Omdat, ...omdat de kinderen dan, zeg maar, dat poppetje niet zouden herkennen... ...door die contrasten, door die kleuren zo, zeg maar. Ah, Oké. Okay. Maar, maar, maar het is maar, toch ja. een succes geworden. Maar ik wil nu ook een boek schrijven. Ik had een vraagje, misschien dat er straks iemand... Uh, ...of iemand daar wat meer van weet. Ik wil een boekje op de markt brengen. Ik heb zelf illustraties en die heb ik, heb ik uh, auteursrechten op. Ja. En ik wou vragen of iemand mij wil helpen bij, uh, bij dat uh, bij simpele teksten schrijven bij mijn boekje. Heb jij zelf die tekeningen gemaakt? Ja. Oké, okay, dus je zoekt iemand naar. Nou, misschien dat er een luisteraar is of... Uh... Ja, ja, ik wil graag uh, uh, een reeks boekjes maken, net als uh, Nijntje of... Uh... En wat voor tekeningen zijn het? Ja, gewoon pappetjes. Gewoon echt simpel. Gewoon ik denk ik wel. Ja, iets uh, niet zo uh, eenvoudig als lijntje, maar het heeft er wel veel van weg. De, uh, ik pleeg geen plagiaat in ieder geval. Oké, okay. nou weet je, um, uh, stuur ons even een mailtje als je wil. Ja? Ik heb even een pen, een Casaluna.ncrv.nl oh. ja? En dan zijn er misschien wel luisteraars die daar uh, iets mee willen. Ja, ja, ja. Je, je weet het nooit. Oké, okay, dan... Cazaluna, aapstaartje. Casa Luna, dus C A S A L U N van Nico A. Ja. @ncrv.nl. N C R V. Als je nou even mailt en als er dan andere mensen naar ons mailen die jou daarbij willen helpen of die heel goed verhalen kunnen schrijven of die dat willen proberen, dan brengen wij jullie met elkaar in contact. Dat zijn we toch een veelzijdig programma. Ik dank je wel voor het bellen. Hartstikke leuk dat jullie. Ik ik dat is het ook een schrijver hè? Bij jou aan een tafel. Ja? Nou, doe maar de groetjes. Oké, okay. ja, dat kan je ook ik zelf doen. Ik wil het niet hoor. maar. Uh... Nou, ja, de groetje terug. Je moet even dat boek gaan lezen, hè? De Hemel van Heifish. Oh, wat zeg je dat? <laughs> ja, dat wordt een beetje ingewikkeld. Kijk maar even op onze website: casaluna.ncv.nl Oké, okay, is goed. Okay, ik, nou, ik... Fijne avond, hè? Dank je wel. Okay, uh, over verhalen schrijven gesproken. Ja. Uh, woensdag, dan, dan gaat Harm Edens hier presenteren. En, of dinsdag, even denken hoor. Uh, nee, dinsdag is dat, sorry. Uh, en, en die is op zoek naar het allermooiste verhaal over een gebroken hart. Dus dinsdag gaat hij in de tweede uur met luisteraars praten... over een gebro gebroken hart. Als u nou, uh, daar ook een verhaal wilt vertellen... dan kunt u dat mailen naar kazeluna.ncrv.nl. En dan een korte samenvatting van uw verhaal. Niet meer dan vijf regels, ze zijn heel streng. Dus u mag maar vijf regels schrijven. En dat moet gaan dus over een gebroken hart. En als u dat schrijft, dan uh, en u zet uw telefoonnummer daarbij... dan belt Harm of iemand anders belt u dan even terug. En dan kunt u misschien dinsdagavond in Kazeluna... met Harm Eens in gesprek over dat verhaal. U kunt het verhaal ook vertellen en dan zal hij er nog wel wat vragen over stellen. Uh, en uh, dan moet u dus nog, ik zeg het nog een keer... kazeluna.ncrv.nl. Daar moet u even dat korte verhaal van maximaal vijf regels heen mailen. En wie weet horen we u dan in de uitzending dinsdag. Goed, heb ik dat ook verteld, ga ik nog even weer naar de mail... Hoi Kazeluna, ook mijn favoriete jeugdboeken waren van de vijf. De onwaarschijnlijk spannende avonturen van Georgina, die per se George genoemd wilde worden, omdat ze eigenlijk een jongen wilde zijn. Dick, Julian, Annie en de hond Timmy. In een typische Engelse setting kan ik nu nog steeds dromen. Niet dat ik het zo lang heb moeten onthouden, want ik ben pas 18 jaar. Eerst las mijn moeder het altijd voor, voor het slapen gaan. En later las ik het zelf, uh, wat tot gevolg had dat ik tot diep in de nacht doorging... omdat het zo spannend was. Wel heel grappig dat over de generaties heen deze boeken toch populair blijven. Ook nu lees ik nog veel en ik denk niet dat je over het algemeen kunt zeggen... dat jongeren weinig lezen als ik zo eens om me heen kijk. Het is denk ik heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd... enthousiast worden gemaakt voor lezen. En dan kun je, eigenlijk nooit, dan kun je ze eigenlijk nooit meer verliezen. Of dan kun je dat eigenlijk nooit meer verliezen. Geloof jij dat ook? Ja, ik denk, uh, wat, je, wat je vroeg plant, dat kan laat tot... Uh... Ja, nou kom ik niet eens meer voor. het <laughs> is dus laat. De metafoor we is spreekt voor we zichzelf. Dus ja. de, de zaadjes vroeg in de grond <laughs> stoppen en dan krijg je later prachtige, prachtige bomen of bloemen. Ja. Ja, nee, maar ik geloof dat echt wel. Dus dat klopt wel. Uh, wij gaan naar uh, Gree aan de telefoon. Dag Gree. Dag. Hallo. Hallo. Hey, hey, hey, heeft u veel gelezen vroeger? Ja, veel. Heel veel. Ik, uh, op de lagere school hadden wij een schoolbibliotheek. En in de winter uh, mochten wij uh, boekjes meenemen. En ik nam er altijd al een paar mee. En dan ging ik naar huis. En ik ben op het platteland opgegroeid. Een beetje ver van een dorpje. En we hadden heel laat elektriciteit. Maar toen hadden we uiteindelijk wel elektriciteit. Maar dan zat ik met een klein peertje. tot Nou, dan was het al bijna donker. Kon ik het amper nog zien. Uh, zat ik voor raam te lezen. En nou, ik geloof dat ik na een paar uur mijn boekjes al uit had. Hm. Ik had me ...herinneren dat ik uh, een boekje vond ik ontzettend leuk. En het was een jongensboek, Pascha en het geheim van... ...en ik weet niet meer waar, wat nou het geheim was... ...maar het waren jongens die heel veel avonturen beleefden in het bos. Nou, ik heb het boek al drie keer gelezen. Dat doe ik nu niet meer. Ik lees nu altijd maar één keer een boek. Ja. Ik lees nog steeds. En ik las vaak, s'avonds heel laat in bed. Uh, dan moest ik eigenlijk al lang slapen en de volgende dag... in school, derde klas, vierde klas, lagere school... Dan uh, zei, hoorde ik de schoolmeester ineens zeggen... meester Lauterbach, hij leeft nog. Ik heb nog steeds contact met hem. Kon hij ook goed voorlezen? Uh, nee, nou, dat weet ik eigenlijk. Wij lazen, er werd niet zoveel voorgelezen vroeger. Het Wij lazen zelf, of in school ook, hard op lezen. Oké. Okay. Uh, maar, uh, maar ik zat dus wel eens te slapen in de school... omdat ik s'avonds te, la te lang bleef lezen. En, en hoe is het nu eigenlijk? Leest u nog steeds voor te slapen? Ik lees, ik lees nog steeds. Ik zit nu ook met een boek... Ik lees graag biografieën, en, maar ook wel gewone boeken, hoor. Maar het moet wel ergens over gaan. En, uh... <laughs> maar zijn er veel boeken die nergens over gaan dan? Nou, ja, ik bedoel geen uh, makkelijke... Uh, ja, Hoe zeg je dat? Van die dokters... Uh, Romannetjes. Romannetjes en zo. Dat soort dingen lees ik niet. Maar ik lees wel erg veel. Ik, ik, uh, ja, s'avonds laat, hoor. Overdag kom ik alleen maar een krant lezen toe. Of achter de computer. Yeah. Of andere dingen. Of werken. Maar uh, ja, ik vind lezen gewoon... Ja, ik heb het altijd leuk gevonden. En ik heb, ben ook, ik heb ook in de bibliotheek ooit nog eens gewerkt. Vrije tijd. Maar ik... Uh, ja, ik, ik vind... Het, het blijft altijd boeien. Okay. En ik, heb, ik lees biografieën bijvoorbeeld. Ik lees nu op dit moment het boek. Uh, Een vreemdeling in Den Haag. Dat zijn brieven van koningin Sophie de Nederlanden. De, vrouw van, de eerste vrouw van koning Willem III. Der Derde. Okay. Nou, dan lees je hoe het in 1863 bijvoorbeeld is. En van de week las ik over uh, dat zij zo tegen de Eerste Kamer was. En omdat er van de week juist die verkiezingen ja. waren. En de laatste tijd daar ook over gesproken wordt. Heel actueel dus nog. Was dat nog? heel actueel? Ik, ik, zat, ik had echt iets van nou... En die vrouw die schijnt ook, die Koningin Sofie, wij hebben daar nooit zoveel van gehoord. Ja, ik, maar ik, ik, een heel interessante vrouw. Ja, goed. Ik, hier laat ik het even bij, dan ga ik door naar een volgende bellen. Maar ja. dank u wel voor het bellen. Oké. Okay, en en uh, tot later wellicht. Dag. Ja, Goeiedag. Uh, even een mailtje tussendoor van. Uh, Tineke van den Berg, die schrijft over lezen. Eerst lukte dat niet. In de eerste klas van de lagerschool school werd ik ziek. Mijn vader bracht een boekje mee. Ik leer lezen. Terug op school kon ik het lage tempo van lezen niet verdragen. Ik las stiekem door. Oh, dat was net als die manier die we net aan de telefoon hebben. En mijn achternichtje, vriendinnetje, zat onder de bank te lezen. Dus straf. En een juf die ontzet was. Daarna jarenlang vier, vijf boeken per week... door cadeautjes, biep en ruilen. Elke zaterdag vertelde grootvader bijvoorbeeld over Gert, die ondeugende Friese jongen. Als het zo uitkomt, vertel ik zelf verhalen... die passen bij de plek waar ik ben. Ze verbinden natuur, geschiedenis, sfeer en cultuur van die plek. Ik vertel ze aan grote groepen volwassenen en kinderen. Favoriete boeken, wat ik maar kon krijgen... jongensboeken, romannetjes, chameleon, lucie, dat krantenkind... Ken je dat? Juist ja, van Anne Rutgers van der Loef, volgens mij. Ah, Oké. Okay. Na is... Rossi. Nee, maar dat was Rossi, dat krantenkind, volgens mij. Maar oh. Misschien was dit een ander boek, kan natuurlijk ook. In de zoete Suikerbol ook nog. Roald Daal. Mijn moeder las voor. Van Polly. Een hondje dat kennen wij uit ons hoofd. Hartelijke groet, Tineke van der Berg. En die stuurde daarna nog een mailtje. En dat is. Vergeet om je te feliciteren, Benny. Dus alsnog van harte. Nou, ja, dankjewel. Nou, leuk hè. <laughs> Al die aardige luisteraars vannacht. Oh, ja. um, Hesseline de Bos. Ben ik, in, ben, ik aan het, ben ik in de eten? Ja, u bent uh, overal luid en duidelijk te horen. <lacht> nou, ik heb, ben net niet eens bij het voorgesprek niet eens echt volledig geweest, laat ik toch. Maar even zeggen, ik ben als kind niet, niet extreem veel, maar wel voorgelezen. Ja. Toen is er de fase geweest, een beetje bij toeval, van de Friese kinderboeken. Van Jouw Terpstra, de Kinderen van de Achterweg... Dat is mij nog voorgelezen, Zomer aan de Achterweg. Dus het tweede deel heb ik zelf gelezen. Uh, speelt in Friesland, in de buurt van Drachten. En het leert je het leven op de boerderij kennen. En daarna de kinderboeken van de, nou, de Friese jeugdromans, zeg maar. Van Nienke van Hichtum, Afges Tiental en de andere drie ja, Schimmels voor de koets, van Sipke Vrouwtjes en uh, Drie van de Oude Plaats. Nou... Maar dat is eigenlijk een verhaal voor mensen die mij kennen... die dat wel vaker gehoord hebben. Maar wat bijna niemand weet, dat is dat ik... Nou ja, ik las natuurlijk kinderboeken uit de bibliotheek ook heel veel. En zo had ik eens een keer de negerhut van Oom Tom. Dat was in die tijd ook als hoorspel op de radio. Ik denk van de NCRV. Maar in elk geval, ik las dat boek. Ja, ik uh, moet het wel een mooi boek gevonden hebben. Maar uh, vrij kort daarna kwam ik erachter... Dat er allerlei varianten op waren. Ik heb zelfs een variant gelezen. Dat was mijn dun boekje. Waarin de kleine Eva, voor wie het verhaal nog kent, die in de oorspronkelijke editie uh, nogal dramatisch overlijdt. Uh, maar die uh, sterft in die aflevering, in die variant niet. Maar trouwt uiteindelijk met een andere jonge hoofdpersoon, de jonge heer Shelby. Maar goed, dat is allemaal tot daaraan toe. Maar op een gegeven moment. Niet eens zo heel lang daarna kwam ik helemaal bij toeval... kreeg ik in handen een contemporaine vertaling. Achteraf moet ik zeggen dat het vanuit het Engels... een uitermate slechte vertaling was. Maar het was wel het hele complete boek. En, en dat speelde nu in deze tijd? Uh, nee, nee, nee, nee. Uh, uit 1860 dus. Uh, heel kort na het verschijnen van, het, van Uncle Tom's Cabin. Hè, van Harriet Beecher Stowe. En dat is een tendensroman. Uh, nou ja, tegen uh, de slavernij. Het is een van de aanleidingen geweest dat de slavernij werd afgeschaft. En dat boek heb ik werkelijk gefascineerd gelezen. Ik heb het ook heel vaak ingelezen. Want die bekende... Uh, fragmenten zoals Elisa's... vlucht over de IJsschotsen en uh, nou ja, wat ik net zei... het sterfbed van de kleine Eva... en uiteindelijk de dood van oom Tom. Ja, dat stond in de edities ook wel. Maar al die... politieke beschouwingen die in... de uh, oorspronkelijke... editie stonden... Ja. kan 1859 geweest zijn hoor... maar op 1860, zo die tijd... Ja, dat las ik voor het eerst. Ja, als je 9 jaar bent, snap je daar de helft niet van. Maar ik vond het wel ongelooflijk boeiend. Ja. En, en, en dat is echt iets wat, ik heb ook zo'n editie, ik had hem toen geleend, maar ik heb zo'n editie ook wel kunnen kopen. er moeten er veel van geweest zijn in Nederland. Ja. Ik heb heel makkelijk tweemaal zo'n exemplaar in handen kunnen krijgen, dus... Uh, en die heb ik ook nu nog. Mevrouw Dobbels? Ja. Dus dat Lees, is eigenlijk mijn verhaal ja, ik wil even... over het lezen van een kinderboek wat erg veel indruk, of kinderboek was het eigenlijk niet, maar wat ik als kind gelezen heb, wat erg veel indruk op me gemaakt. En leest u nog steeds? Jazeker. Ja. ja. <laughs> ja. Wat is het laatste boek dat u gelezen heeft? Uh... Oh, nou, dat heb ik, nou ja, daar ben ik net in begonnen, de, bi de biografie van Vassalis. Is het leuk? Het is... Mooi, goed. Ja, het is mooi, het is leuk wil ik niet zeggen, nee. maar daarvoor ben ik ook nog niet ver genoeg hoor. De dichteraars ja, Nou, hoe ik... hij leven gegaan is. Ik lees ook vrij veel biografieën. Goed, heel veel plezier daarbij. En... Dank u wel. En dank u wel voor het bellen. Tot uw dienst. Dag. Dag. Um... Heb je die gelezen, De uur van oom Tom? Heel lang geleden. Maar ik vind het wel interessant dat zij zegt... Van dat in de oorspronkelijke vertaling daar dan toch nog een hele laag bij zit. Die, uh, waarschijnlijk, die versie ik gelezen heb, stond dat er zeker niet in. Daar word ik dan wel nieuwsgierig naar ja. hoe dat dan is. Ook nog eens opzoeken. Ja. Nog een mailtje. Beste redactie. De boeken van de vijf, heerlijk diep onder de deken. Stiekem een lampje aan, schemer in spanning. Mm. En nu is mijn favoriet In de Ban van de Ring. Maar ook historische romans. goed van Ger. Even kijken of we nog een mailtje hebben. Uh, een beller sprak over Landel. De schrijver was bij jullie onbekend... maar hij heeft veel boeken, toneelspelen en hoorspelen geschreven. Luchtige, grappige literatuur. In 1951 boekenweek geschenkt met de... Oh, dat boek was... Ik weet niet of het de schrijver noemde. De Porseleintafel. Hij schreef ook de trilogie De Porseleinspiegel... waar die meneer over sprak. Goedenacht, Ria hm. Ecker. Veel uh, van der Tas heb ik nu aan de telefoon. Goedenacht Klaas. Hallo. Hallo. Um, het meest indrukwekkende boek, indrukwekkende boek, het is eigenlijk meer ook omdat het in mijn hele familie uitgebreid werd doorgenomen. Dat was het boek van Alleen op de Wereld van Hector Malot. Ja, heb ik ook ooit gelezen, maar ook lang geleden. Ja, dat is verschrikkelijk lang voor mij gevoel, heel lang geleden. Maar ja, op de een of andere manier was het verhaal zo aangrijpend van de kleine Remy, ja. dat... Uh, ja, dat, dat sprak ons, in het gezin in ieder geval, bijzonder aan. En, en ken je het verhaal nog steeds? Weet je dat nog? Ja, natuurlijk. Met, uh, ja, natuurlijk. Moeder Barbara, die Remy uh, moest afstaan. En Aatje Joliqueur, wat uh, door longsteking bezweek. Hè? Want hij uh, moest natuurlijk met, uh, met vader Barbara op stap. Of hoe uh, zat het mee? Niet helemaal precies, maar in ieder geval een soort van pleegvader... En uh, ja, afschuwelijke reis uh, door Frankrijk uh, te voet moest maken. En uh, een eh uh, Ja, en die andere hond. Ja. Ging ja, die gingen dan dood. Ik veel reden. wolf hè? opgegeten. Afschuwelijk. Ja, maar uiteindelijk uh, ja, wel goed. Hij vond zijn familie weer. En uh, zijn echte familie. Ja. En Die bleek dus heel rijk te zijn. En, uh, ja, het nou, vrouw dat gaat via Frankrijk naar Engeland, weer terug naar Frankrijk. En uh, ja, ja. En toen ontmoet hij zijn broer Arthur uh, op de Slaan. Ja, je, bent nog, je weet het nog heel goed. Heb je het, uh, het la laatst nog eens teruggelezen? Of uh, heb nou, je het allemaal onthouden? Ik, ja, blijkbaar. Ja. Het heeft uh, wel indruk gemaakt, inderdaad. En, en uh, ben je daardoor ook heel veel andere boeken gaan lezen? Nou, niet zozeer hoor. Ik zit nu op een heel ander niveau. Ik bedoel, wel ga ik meer de kant van... Uh, ja, Sarah bleek, al van de laatste brief. Dat is een prachtige geschreven roman. Ja. ja. Maar dat is ja, ook lezen. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, wel eens van gehoord, ja, maar niks van gelezen. Ja, oké. Okay. Oh. Nou ja het, zijn dus, uh, ja, ja, het is een beetje te lang om dat nou allemaal ja, te gaan vertellen. Hè? Dat gaan we niet dat doen. Is, uh, maar het is wel een aanrader. En kun jij uh, aangeven wat lezen voor jou betekent? Uh, lezen betekent voor mij. Uh, ja, voornamelijk toch het... Uh, ja, je krijgt een breder beeld, sowieso natuurlijk, over uh, ja levens van mensen. En uh, ja, het, ja, je krijgt een... Uh, het stimuleert je voorstellingsvermogen enorm goed. Ja, het verbreedt je beeld en het stimuleert je voorstellingsvermogen. Ik neem aan dat dat ook de bedoeling is van lezen we werden ook wel, ik hoorde mensen zeggen van ja, we werden veel voorgelezen. Dat deed mijn vader ook. Dat, uh, maar ja, dan ga je ja, vanzelf aan de slag gaan hè? als je voorgelezen wordt. Dan ga je op een gegeven moment zelf lezen. Dat is een goede stimulans. Ja, ik dank je wel. Graag gedaan, Klaas. En een uh, goede nacht nog, hè. Dank je wel. Benny. Dag. Dag. Uh, Benny, even, uh, uh, iets wat mij te binnen schoot. Er zijn van die boeken waar ontzettend veel leed in voorkomt. Uh, ook in de hemel van de heifjes mm -hmm. is niet allemaal uh, vrolijkheid. Maar is er, een, is er een grens aan als je met zo'n boek bezig bent... dat je denkt, van, nu mag het niet nog treuriger worden? Nee, de, wat ik wel heb is uh, hoe, je, hoe je tragische of erge dingen neerzet. Want je kan het heel expliciet doen... En je kan het, heel, het drama heel groot maken. Of je kan het juist proberen door het klein te houden... het heel groot te maken. Um, dus daar, daar zoek je... Maar wat je vooral hebt, is eigenlijk... als je een hoofdpersoon hebt... Een schrijver is eigenlijk heel, nooit aardig voor zijn hoofdpersonen, Want die moeten dingen meemaken, want anders krijg je je lezer niet mee. Dus nee. Ik geloof wel dat er een grens aan zit. Van wat kan je, hè? Hoe, hoe erg mag je het laten zijn. Maar in principe zorg je wel dat er een hoop leed <lacht> is. En hoop je eigenlijk als schrijver dat het goed afloopt? Hoop ik dat de schrijver... Ja, ik hoop het wel. Alleen het is nooit, het is nooit helemaal te garanderen. Want een boek, uh, je schrijft een boek, maar voor een deel schrijft een boek ook zichzelf. En ontwikkelt ja. zich het gaat zoals het gaat. Ja, en daarom is het ook echt hoop. Dus. Ja, ja. Ik doe even uh, het antwoordapparaat. Want morgen hebben, of nee maandag is er weer een uitzending. Dan praat Helco Span met dichter Esther Jansma. Dan kom ik daarna misschien nog toe aan de laatste beller. Die wordt dan wel heel kort. Maar maandag praat Helco met uh, Esther Jansma. Ze heeft een essaybundel geschreven. Mag ik oorfuis zijn? Zij is trouwens dichter. Is, of dichter. Uh, ze legt hierin haar werkwijze uit. En uh, werkt toe naar haar onvrede over het feit dat ze als vrouw... altijd beoordeeld, beoordeeld wordt op haar werk vanuit haar persoonlijk leven. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey, Helco, als jullie met dit gesprek beginnen... is het net Internationale Vrouwendag. Betekent dat iets voor Estians? Jans? Maar gaat ze nog iets bijzonders doen die dag? Op die Vrouwendag, op die Internationale Vrouwendag? Ik ben heel benieuwd en ik wens jullie een goede nacht... en natuurlijk een mooi gesprek. Heb ik nog net heel even de tijd voor Rocco. Goeienacht. Dag. Hallo, Klaas. Hallo. Hi. Ja. Ja. Kan jij... Hallo. Ja, hoor Zit je aan de andere kant van de wereld, of zo? Wonderlijk. <laughs> Noem ik even... Ben de... Hallo? Ja. <laughs> Gaat het nog lukken? Ja, ja zeker. Oh, zeg even wat jij een mooi boek vond vroeger. Uh, ik heb vroeger uh, heel vaak... Dan uh, uh, las ik altijd snelle Jelle. Oh. Ik ben die daar bekend ken mee? Uh, ik ken hem niet. Ken jij het, Benny? Het waren, van die, het waren echt... Uh, jongensromans over een jongen die eigenlijk niet kon voetballen maar op de een of andere manier toch uh, ja binnen een team goed functioneerde ja. eigenlijk gewoon een hele goede voetballer bleek te zijn. Oké. Okay. Mooie boeken dus? Ik ben helemaal idolaat ja ik heb ze net even teruggezocht in mijn uh, ja, bescheiden bibliotheek. Ja. Uh... Maar jij vindt ze mooi, ik moet je nu gaan afbreken helaas, want het programma zit erop. Misschien hoor je de, de tune-op. Nee. Op. Je hoort het niet. Nou ja. Dankjewel Dag. in ieder geval voor het bellen. <laughs> Benny. Um, hartelijk bedankt voor je komst. Ja, nou, heel graag gedaan, Het was echt en, leuk. Leuk uh, die, die, die reacties van die luisteraars voor jou. Het is, uh, ja. ik, ik zei net ook, het moet een geweldige tijd voor jou zijn. Ja. En ik hoop dat je er nog lang van kunt genieten en nagenieten. Je hebt de Woutertje Pieters prijs gewonnen. Ik hoop dat we nog veel prijzen en heel veel mooie boeken volgen. Dankjewel, Dit was Kaas voor vannacht. Maandag dus Helco Span met dichter Esther Jansma. En zometeen hier Nachtvluchten met Nora Romanesco. Ik wens u allemaal nog een goede nacht. En uh, wat mij betreft graag tot donderdag deze keer. Dag.